Verkopen. Ja. Aan wie gaat de opbrengst van woningsbezit in Zandvoort dan? Kor, we zijn eruit. Nee, nee, nee. nee. Niet? Nee, nee, we zijn er niet uit. Oké. Okay. Dit was dan een cliffhanger van je welste. Ja, ja, ja. <laughs> nee, het gaat ons niet zozeer direct om, die, om de verkoop. Het gaat ons voor de, om de toekomst van Zandvoort op de lange ja? termijn. En dat willen we goed geregeld hebben. Uh, dus het gaat veel meer de discussie over. Van, nou ja, welke uh, zekerheden biedt een andere corporatie. Wij maken prestatieafspraken met elkaar. We hebben samenwerking met het huurdersplatform. Dat zijn dingen die verzekerd moeten worden. We hebben een nieuwbouwlocatie staan op Korendekstad. Dat moet ontwikkeld worden. Uh, dus het gaat niet zozeer om die verkoopprijs. Want de corporaties zijn er voor lange termijn. Het is niet een markt ja, marktaanbieding. Je zou dus hetzelfde kunnen hebben wat de EMM deed in de gemeente Zandvoort. Ja. We geven ja. het aan de kei en jullie ja. geven het ja. aan de volgende. Ja. Ons doel is, het, het maatschappelijk belang, dat is bovenliggend. Dus vanuit onze bedrijfsvoering is er niet een, een directe noodzaak. Het is meer, ja, het is bijna een uur reistijd van Amsterdam naar Zandvoort. En er is nu een ambtelijke fusie met, met Haarlem. Dat maakt het op met termijn de niet handig. Met trein is maar een half uurtje, hoor. Ja, maar, ja. maar van deur tot deur is het sneller nu. een Oké. Okay. <laughs> uh, wij moeten afsluiten, ja. Cor. Uh, ik, ik wil, ja... Toch even Hotel Hoogland bedanken voor de inzet in de eerste instantie en hun gastvrijheid. En eerste de koffie. Kopje koffie. Eerste kopje koffie. Ik wil even gezegd hebben dat de techniek deze week is in handen van Jacques Joseph Tuinmeijer. Dankjewel Jacques. De redactie deze week was van Gert van Kuik. De eindredactie Gerry Rutte. De koffie ook van Gerrie Rutte. Uh, de presentatie was nu van Kort Draaier. En Jelene de Jager. En zometeen geven wij het over aan Joop Van Nes en Tom Hendricks. Want uh, die gaan praten over politiek en daar heb ik geen verstand van. Althans, ik heb een mening, maar die mag ik niet zeggen. Ja, ik heb ook een mening en daarom zit ik er niet bij. Nee, daarom. <laughs> Goed, dank jullie wel. En uh, het volgende uur graag uh, geven we aan de collega's. even een muziekje. En een muziekje. Ja, goedemiddag. Goedemorgen. Boom. Goedemorgen, luister. Boom! Grote boom! Ja, we gaan een uur praten over de grote boom van deze week. De grote boom in de gemeenteraad, de extra gemeenteraad van afgelopen woensdag. Uh, ik heb meegenomen Tom Hendricks. Goedemorgen, Tom. Dankjewel. Het is uh, fijn om jouw stem voor de radio te mogen horen. Ja, dat is lang, dat is lang, geleden. Geleden, lang geleden, ja. <laughs> maar ja, fijn dat je er bent. Uh, we gaan het uh, eerste instantie hebben met uh, Michiel Herfsen. Michiel is fractievoorzitter van D66 en die heeft eigenlijk de knuppel in de hoenderok gegooid. Goedemorgen, Michiel. Hey, goedemorgen Joop. Um, in de hoenderok en daar bedoel ik mee, Jullie hebben je wethouder teruggetrokken. Ja, dat klopt. Kan je uitleggen waarom dat is gebeurd? Ja, het is een. Uh, voor ons zeg maar is de schijn van belangenstelling, strengeling zo groot. Uh, we hebben natuurlijk ook een persbericht ook uitgegeven daarin waarin wij vinden dat we gewoon hier de, de lijn trekken over wat, wat wel en niet kan. Je haalt uh, een hele ervaren uh, uh, wethouder weg. Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, nou ja dat, is een, uh, dat is een goede vraag. Hè? Heb je nou, ja, hebben we daarover nagedacht? Natuurlijk hebben we daarover nagedacht. je neemt natuurlijk alle scenario's neem je mee. Uh, kijk, uh, de situatie is natuurlijk nu ook anders. Want het enige wat wij natuurlijk nu hebben gedaan is een wethouder teruggetrokken. Uh, maar we hebben nog steeds een raadsprogramma... wat onder alle afspraken ligt... Uh, en dat raadsprogramma, daar moeten wij ook gewoon weer opnieuw over gaan nadenken binnen, binnen D66. Dat is ook de reden waarom we begin september met een nieuwe ALV komen om daar eh, democratisch over te gaan stemmen. Wat wij dan gaan doen, wat onze volstappen zijn. Zou het uh, mogelijk zijn dat uh, indien er een andere wethouder komt in plaats van meneer Berentje, dat jullie alsnog uh, een wethouder beschikking stellen? En dan zijn er natuurlijk Geert Kuipers. Ja, dat, dat, dat ligt er ook een beetje aan, aan wat uh, de wethouder natuurlijk ook zelf vindt. En ik heb ook zijn uh, ontslagbrief uh, uh, meegenomen om, om in ieder geval uit te leggen van hoe die, er, hoe die erin staat. Nou, hij is natuurlijk al bekend, maar uh, als, het, als het gaat zeg maar, om, om dat soort substantiële bedragen, uh, wenst hij er gewoon geen onderdeel te zijn van het college wat erachter staat. Uh, en, en de brief uh, spreekt natuurlijk ook voor zich. Maar als er mensen zijn die vinden dat hij uh, alsnog mocht terugkomen, dan, uh, dan uh, kunt u hem altijd bereiken. Jawel, ja. uh, maar er uh, staat een eis achter. Ja, uh, nou ja, niet zozeer een eis, want dat, ik, ik ga natuurlijk. Hebben jullie problemen over... alleen met Berens of hebben jullie problemen met OpenZet? Uh, ik denk dat we problemen hebben met beide. En ik denk dat we ook problemen hebben met uh, de houding van het college hierin. Uh, mens, uh, op het moment uh, dat wij hoorden dat uh, het college, uh, uh, en overigens uh, niet Gerard, uh, want die was op vakantie en die was ook niet met de beraadslaging aanwezig, uh, dat het college uh, achter, uh, achter dit. Ja, achter deze schenking eigenlijk staat. Want in feite roep je dat natuurlijk wel uh, af. Ja, dan kunnen wij daar natuurlijk... Uh, op dat moment geen, geen onderdeel van zijn. Maar... Um, die 4500 euro, dus heel veel geld. Ja. Um, dat kan je misschien... in dommigheid vergeten. Jij gelooft daar niet in. Jullie geloven daar niet in. Nee, wij geloven daar totaal niet in. Uh, en dat is natuurlijk ook... als je de feiten gewoon achter elkaar zet... Uh, je krijgt in januari 2018 een schenking uh, van iemand die geleerd is aan een van de drie partijen. Je meldt dat niet. Uh, ik ben ook gewoon zeer benieuwd wie de penningmeester was in die periode. Uh, op het moment dat je dan... Uh, Binnens was op dat moment ook raadslid. Dus dat was een moment waarop hij dat had kunnen melden. Maar volgens mij was dat PVV ook degene die dat argument aanreikte. Uh, daarnaast uh, wordt Binnens natuurlijk wethouder. Daar ja, leg je een uh, eet af... En op het moment van, van, van joh, eh, dit is wat er speelt. Dan kun je het nog een keer eh, aangeven. Eh, de rechtszaak was er. Dan had hij het ook nog kunnen aangeven. Van, jongens, ah, het is eigenlijk hartstikke stom wat ik moet doen. Maar er is een gerucht dus. Dat komt dus bij de voorzitter van de raad. En dan gaat de voorzitter van de raad gaat navraag doen bij Bins en bij OPZ. Dan weten jullie daarvan en klopt dat? Ja, dat klopt. En dan vervolgens zeggen we hadden hem niet op het verlies ik hoorde zelfs uh, de fractievoorzitter van OPZ uh, zeggen: van ja, we wisten het, maar we dachten niet dat het belangrijk was. Ja, ja ik, ik, dan, dan houdt het wat ons betreft gewoon ja, ja. Uh, op. En die schijn en, die is, die is dan zo hoog. En, en uh, het is zo lastig om daarover te debatteren ook. Omdat A, het bedrag mochten we niet noemen. En we mochten ook niet noemen uh, wie de persoon is, of welk, welke uh, gelieerde partij het dan is. Uh, het bedrag hebben we gelukkig dan mogen, mogen delen nu. Ja, dat wordt gewoon heel lastig. En het is ook heel lastig om dan uit, aan de samenleving uit te leggen waar het om gaat. En dan is 4500 euro in verhoudingen waar uh, fractiebudgetten ja, 2500 of 4500 euro zijn. Ja, ja, ja. ja, dat is gewoon aanzienlijk. Kijk, je kan zelfs in dit soort situaties misschien wel gaan spreken over uh, steekpenningen. Ik heb van alles en nog wat ook gelezen op, op Facebook. Ik kan gewoon niet in mijn volle verstand uh, begrijpen dat het kan. En daarnaast, dat nu ook het bedrag... Ja, die 45 vijf... ronde, dat kan. Mag ja, het mag, ja, het ja, mag. Ja, hè? Ja, ja, ja. Maar gewoon dat je, dat je dat ook nog niet meldt... en dat het, dat het voor, voor uh, een partij niet op het netvlies staat... dat is natuurlijk heel bijzonder. En als je ook dan kijkt naar, naar het feit dat het nu het bedrag ook teruggestort is... waarin in eerste aangegeven wordt door Berends van... joh, luister, is, uh, is, het spijt me heel erg... want die schijf van belangstelling. vind ik heel, heel erg. Uh, OPZ zegt dan, ja, ik vind het niet zo heel erg... Sterker nog, ja, ja, ja een beetje bagitaliseren. Ja, ja. Ik heb het ook genoemd, een soort van coulants ook. Van, ja, nou ja. Dus jullie hebben ook of problemen stemme, met openzetten. Hè? Nee, maar het gekke is dan, dan wordt het nu weer teruggestort. Net ja. als reden, het ja, de... verschijn van belangrijke ja, te voorkomen. dat is natuurlijk... Eh, ja. Misschien, ik, ja, ja. Eh, misschien ja. ben ik een beetje blond dan, maar dat begrijp ik <laughs> dan helemaal niet. <laughs> nou, als je ziet, niet echt blond <laughs> Nou, wat ik ook nog graag wil weten... Ja. en misschien moet jij dat niet zeggen... maar we moeten we straks aan de burgemeester vragen. Was het college van tevoren op de hoogte... dat jullie uh, Kuipers zouden terugtrekken? Uh, ja, ik kan daar wel heel duidelijk over zijn. Uh, met andere woorden, wanneer hebben jullie besloten... om die motie van wantrouwen mede te ondertekenen? Dat, dat is natuurlijk een proces uh, van, van hoe iets loopt. Uh, wij hebben in het weekend met bijna alle fractievoorzitters gesproken... En ik, ik weet wel, ik, heb zelfs, ik ben wel het uh, van de veld van GBZ vergeten... te bellen toen in het weekend. En waarvoor nog maar excuses. Ze staat er nu heel... Ja, uh, heel lelijk te kijken. Heel lelijk te kijken, maar ze heeft terecht een punt daarin. Uh, ik heb, bijna iedereen heb ik gebeld. Uh, we hebben aangegeven dat integriteit gewoon voor ons... echt een heel groot issue is. Uh, ik kan alleen maar vertellen wat ik heb gehoord... Uh, ...van Giaud Kuipers. Is dat hij zaterdag pas ingelicht is door het college... Uh, ...over de stand van zaken hoe het ging... En die heeft dan ook aangegeven dat zijn fractie er echt heel veel moeite mee gaat hebben. Uh, wij hebben het college gemak... wist dat dus? Dat wist het college, althans dat is in ieder geval gemeld bij de burgemeester. Dus dan ga ik vanuit dat hij dat soort dingen ook weer meldt bij zijn, uh, bij zijn collega's. Uh, er zal ongetwijfeld ook uh, uh, meerdere telefoontjes zijn geweest. waarin wij uh, in ieder geval ons standpunt hebben aangegeven: joh, luister, uh, dit, dit kan gewoon, wat ons betreft, echt niet. Uh, en we hebben natuurlijk van tevoren ook de afweging gemaakt, ook de scenario's besproken, zeg maar wat gaan we doen. Uh, we hebben denk ik uh, iedere partij aangegeven dat we, er echt, uh, dat we dit echt een heel groot punt vinden. En we hebben in elke schorsing uh, ook aangegeven: joh, luister, uh, dit is gewoon niet wat we hebben verwacht. We verwachten gewoon echt uh, een dusdanige knieval van OPZ uh, dat, ze, dat ze echt gaan aanschrijven. Waar dat dat staan die, die, die schorsing van een half uur voor nodig? Uh, nou, dat was een, uh, ook een uh, soort van verlenging op initiatief van de burgemeester. Van jongens, gaat het wel de goede kant op en staan we er nog met z'n allen achter? En is het niet allemaal te emotioneel? Uh, voor ons was het echt een rationele gedachte. Uh, goed. Ik had op een gegeven moment ook, uh, toen de PVV, uh, Marco Deen kwam met die motie van wantrouwen. Maar joh, luister, uh, wij, wij zitten er gewoon echt heel scherp in. Uh, en als jij hem uh, indient, dan uh, wil ik hem graag ondersteunen. En ik heb zelfs uh, ook een aantal coal coalitiepartijen, of ja, hoe moet je? dat is lastig, noem je het dan coalitie. Nou, dat doen we nu in ieder geval, sinds vorige partijen, week woensdag. Ja, <laughs> in ieder geval woensdag. de partijen zeg maar, met wie wij in het college zitten hebben ook aangegeven... Uh, integriteit is gewoon heel erg, uh, staat er heel erg hoog. En uh, ik heb uh, volgens mij ook zelfs met het CDA aangegeven... luister, uh, en dat is voor ons ook gewoon een natuurlijke gesprekspartner... omdat we zo uh, vaak ook met moreel kompas op die manier erin zitten. Ook aangegeven, uh, dit is gewoon echt een issue voor ons... En wij zullen hier ook wel onze consequenties opnemen op het moment dat OPZ dat niet doet. Um, ik heb mails uh, gehad uh, van OPZ en van de VVD, van de fractievoorzitters, hoe zij daar maandag in zaten. En met name op het proces. Uh, en dat was voor mij in ieder geval voldoende om te zeggen van ja jongens, dit is echt, uh, dit is niet het uh, uh, punt wat wij willen nemen. Goed doordachtig. Dus. Ja. Had, had de burgemeester niet de integriteitscommissie moeten inschakelen bij het horen van dat gerucht. Nou, dat is dus ook een beetje een uh, gekke situatie. Dat is ook wat Johan van Mar natuurlijk als vraag had gesteld. Van, ja, had het dan niet gemoeten. Uh, hij gaf natuurlijk ook aan in zijn betoog. Van, joh, het was voor, voor mij zo evident dat dit uh, de schijn van belangenverstrengeling uh, te maken was. Om dan een raadsvergadering uit te roepen. Dus in de snelheid van het proces. Uh, en dat is overigens uh, iets wat wij natuurlijk ook hebben aangegeven. Ook gewoon bij de burgemeester. Ik uh, begrijp wel dat, het, dat, dat we hier natuurlijk over willen gaan spreken. En dat als er een extra raadsvergadering zou moeten komen, dat we hem ook ondertekenen, stel dat hij van, vanuit de partijen komt. Daar hebben we daar ook alle begrip voor. Maar hij heeft er uiteindelijk zeg maar, zelf het initiatief genomen. En dat vinden we voor het proces ook hartstikke goed. Het is ook belangrijk dat ze, dat ze aangeven, joh, dat is voor ons ook echt een, echt een zaak. Uh, maar dan de omkeer van het college zelf door te zeggen van ja, we staan er wel, we steunen wel weer, een, uh, wethouder winend en we gaan erachter staan, ja, dan, dan voldoesel je eigenlijk het, het, het issue wat hier speelt. Ja. Namelijk gewoon uh, die storting van 4500 euro van een geleerde partij. Waarin van tevoren hebben aangegeven dat het, um, ook met z'n allen besproken draadsprogramma, dat we daar gewoon niet meer aan meewerken aan dat soort zaken. Mm. En dan ja. gebeurt het alsnog. Dat is echt heel jammer. Goed, um, dankjewel, Michiel. Graag Ik heb nog een okay. vraag. Yeah. Uh, toen ze zijn uh, ontslag aanbood aan de burgemeester. Ja. Yeah toen is, is hij eigenlijk uit zijn rol geschoten... de burgemeester door te gaan optreden als een soort mediator. Ja. Dat is wat hij vroeger ook wel eens deed. Mm -hmm. uh, maar had hij niet dit niet aan, aan de raad moeten doorgeven? Ja, dat vind ik wel een hele lastige vraag. Want dan ga ik op de plek van de burgemeester zitten... en daar ben ik niet voor. Want ik controleer natuurlijk als raad hetgene wat het college doet. Had je het niet verwacht? Ja, uh, nou, wat, wat een burgemeester doet... is natuurlijk zoeken naar waar... Waar liggen voor ons? Of voor waar ligt voor het college en voor de Raad en voor de integriteit zeg maar het proces. Uh, hij heeft natuurlijk ook aangegeven: ja, in dat betofel, emotioneel kan iemand gewoon een reactie oproepen en uh, zeggen van joh, uh, dit ligt er, dit speelt er. En ik, ik wens mijn, uh, mijn ontslag in te dienen, dan kan ik me voorstellen dat hij die beslissing neemt. Maar goed, ik ben geen burgemeester. Uh, en ik had het in ieder geval wel chic gevonden. Als binnen ze zijn ontslag alsnog had ingediend. Nadat we de discussie hadden gehad. Goed, dat is een hele andere zaak. Als, als raad controleren wij gewoon uh, hoe uh, het college functioneert. En als je kijkt naar het proces achteraf van uh, het, uh, de processtappen, zeg maar, die zijn gemaakt door het college. Uh, en als ik het goed begreep, pas uh, donderdag en vrijdag. Uh, dinsdag komt uh, de wet of, uh, is de burgemeester volgens mij teruggekomen van vakantie op maandag. Ja, dinsdag, was hij. dinsdag of woensdag is het gesprek heeft plaatsgevonden met uh, Jo Binnen. Donderdag en vrijdag is het de rest van het college uh, ingelicht, behalve dan uh, Gerard Kuipers die dan op vakantie was. Uh, en wij zijn, en dat neem ik, dat heb ik ook wel aan de burgemeester aangegeven ook in een telefoongesprek, want hij belt natuurlijk ook op, joh, het ligt wel echt heel gevoelig. Uh, heb ik echt aangegeven, joh, uh, in dit proces. Van, van stappen die je maakt... door eerst uh, de volledige raad... bij elkaar te roepen om nog, op nog het proces... rondom het appel zeg maar, te gaan bespreken. Uh, en daarna... de fractievoorzitters in te liggen dat dit speelt. Dat verdient niet de schoonheidswijze. Nee, niet echt. Nee. Goed. Had jij nog verder vragen? Hadden? Nee, dank je. Dank je wel, Michiel. Graag ja. Dus we gaan even een muziekje draaien... en dan gaan we naar de volgende gasten. Helemaal goed. Dank je wel.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 Zijn mijn checks op zak Mijn polen zijn mijn woorden schaas Onder de vlet van de stad Naast jou ja, ja, ja. Laat maar vallen Dan komt er toch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 Gaat maar voor een Het is nogal druk in de studio. Uh, welkom terug bij Tom en bij Marco Deen. Want Marco Deen, de fractievoorzitter van de PVV, is aangeschoven. En hij is tussen aanhalingstekens de kwade genius van de motie van wantrouwen. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen. Mooie introductie. <lacht> ja, ben je de kwade genius? <lacht> nee, helemaal niet. Oké. Okay. Uh, jullie hebben in eerste instantie die motie van wantrouwen opgesteld namens PVV. Daar is later bij gekomen... Uh, Gbz, daar is bijgekomen PvdA en daar is bijgekomen uh, D66. En uh, ja, vertel erover, hoe, hoe zijn jullie toe gekomen om dat op te stellen? Nou, uh, wat, wat eigenlijk Michiel net ook al, uh, al zegt, als voorgaande spreker, we hebben natuurlijk dus een dusdanig hot item geweest de afgelopen tijd en daardoor heb je ook contact met elkaar en um, in die zin hebben, hebben wij als PVV uh, gemeente in ieder geval een motie van wantrouwen in onze tas mee te nemen. En dat was een motie van wantrouwen richting Jo Berendsen? Ja, richting wethouder Berendsen, klopt. Ja, die is niet aangenomen. Nee. Maar het had wel een consequentie. Ja, en, en die had denk ik, nou, niet heel, in ieder geval niet heel veel mensen zullen die hebben voorzien. Nee, die consequentie was natuurlijk dat dan de heer Kuipers als wethouder ontslag heeft genomen. Ja, dat is heel sneu. Jullie wisten dat ook niet? Nee. Complete verrassing. Ja? Ja, ik heb me stomme geslaagd eigenlijk. Een die Neem niet Tijdens de avond is dat uh, ja, ja. naar voren gekomen. En daarvoor was ik daar niet van op de hoogte, nee. Er waren er uh, 16 uh, raadsleden. Uh, dus de hadden hadden kunnen staken. En dan had hij door kunnen gaan naar de volgende vergadering. Maar nu helaas niet meer voor jullie. Nee, maar. Daar bedoel je denk ik mee te zeggen, helaas niet meer omdat die motie het niet gehaald heeft. Maar dat was helemaal geen doel op zich okay. voor mij. Het was gewoon voor mij een statement om namens de PVV te laten zien van nou, zo zitten wij in integriteit. En zo ja. zitten wij ik ga uit, in een als je betrouwbaar de motie bestuur voor de, voor, voor de burger. Ja, ik ga er vanuit als je een motie indient, mm -hmm. dat je ook wilt dat die aangenomen wordt. Ja, natuurlijk dien je een motie met een bepaald doel in. Maar als daar blijkt dat daar een, een 9-7 verhouding uit, uit voortkomt, ja, dan weet je, zo so be het. Dat, dat daar heb ik me helemaal niet aan gestoord. Nee. Um, hoe, hoe gaan jullie nu verder? De raad. Nou, er moet een nieuwe wethouder komen. En misschien moet er wel een nieuwe coalitie komen. Ja, dat, dat is aan het college om te kijken hoe ze dat verder in gaan vullen. Kijk, wij blijven gewoon lekker in de raad zitten. En we zien het wel. Ja, er de, zijn um, de, de, de, nu drie wethouders nog. Dat hebben we de vorige periodes altijd gehad. Precies. In dus dat zou een oplossing kunnen zijn. Ja. Maar ik ga niet op de stoel van wie dan, de, dan ook zitten. Maar dan heb ik... een heel marginale coalitie van 9 tegen 8. Ja. En als de coalitie dat wenselijk vindt, ja, dan kunnen ze daartoe beslissen. En uh, er, is, er is in die zin nog steeds een meerderheid. Willen ze dat niet, ja, dan zal er een andere weg ingeslagen moeten worden. Ja. Jij geeft geen voorzetje. Ik, ga, ik kan dat niet. Nee, dat hoeft ook niet. <laughs> ik zie het wel. Nou ja, ik kan misschien nog iets hebben voorbereid. Of ik iets heb voorbereid ja. ten aanzien van het vervolg van, ja. van wethouders en, en college en coalitie. Ja. Ik sta daar ver van. Ja, ja. Jullie hebben het... Wij hebben ook het raadprogramma nee. niet ondertekend. Dus uh, ik, doe... ik zie wel wat er gebeurt. Waar ligt voor jullie de grens van integriteit? Ja, dat ligt aan wat er gebeurt. Die grens kun je natuurlijk niet zomaar zeggen dat is een hele stabiele, harde grens. Kijk, uh, dit heeft voor ons uh, de schijn van belangenverstrengeling overschreden. Dat mogen duidelijk zijn, anders dienen wij die motie niet in. En uh, dat is op dit item zo gegaan. Ja, dit is een, is een vraag die eigenlijk niemand volgens mij kan beantwoorden met een hard ja of nee. Of daar ligt die grens. Het CDA heeft een voorstel gedaan om een soort register aan te leggen. Waarin dat soort dingen zouden kunnen worden opgetekend. Zijn jullie daarvoor? Dan zou ik eerst echt moeten zien hoe zo'n register eruit ziet. Nou ja, wat daar wat daarin komt zou het, te staan. Zou, Het zou kunnen gebeuren dat de PVV ineens een schenking krijgt. Ja. En uh, zou, je, zou je dat moeten melden? Nou, volgens mij is dat al lang bekend dat je dat moet melden. Als jij een schenking krijgt van een substantieel bedrag. En je weet hoe de vork in de steel zit. Ja weet u, je kunt daar natuurlijk omheen uh, gaan, gaan filosoferen. Maar voor mij is gewoon recht is recht en krom is krom. Het is allemaal vrij, vrij eenvoudig. En als de PVV een schenking krijgt, ja. dan zullen wij op de gebruikelijke wijze zoals de wet dat voorschrijft daarmee omgaan. Okay. Stel, stel dat de PVV gevraagd wordt alsnog in die coalitie te komen. Wat doen je dan met het raadsprogramma? Dan zal dat raadsprogramma moeten worden aangepast. Oké. Okay. Okay. Nou, ik heb verder eigenlijk helemaal geen vraag, want het is van mij van, komen duidelijk van jullie. Oké. Okay. <laughs> Nou, dan, dan, dan zijn we heel blij. Als dat duidelijk is. Dan, Ik weet, of Tom nog wat heeft. Als zelfs de, de, de pers van Zandvoort niks meer te vragen heeft... dan uh, is dat een groot compliment. Dank jullie wel. <laughs> Bij deze dan, okay. Tom. Of uh, hè, Tom. Uh, ja, dankjewel, Marco. We uh, ja, gaan even muziek voordat we naar het college gaan, volgens mij.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 We zullen doen, tot we samen zijn. We zullen doen, gaan. Telkens als we stilstaan om weer door te gaan. Maakt in de hoek we zullen doen, gaan. We zullen doen, gaan.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 Uh, uitgezocht door uh, Kort Draaien. We gaan verder met het uh, politiek uurtje dit, dit vandaag. Want normaal is het een half uurtje. Maar vandaag tegen de situatie die afgelopen woensdag is ontstaan... na de extra raadsvergadering... hebben we besloten om een uur te gaan. Samen met Tom doen we dit uur. Dag Tom, wil op terug? Nou Joop. We hebben aan tafel uh, twee gelegenheidsgasten. Die hadden we eigenlijk niet op het lijstje staan. Maar Kees uh, met is CDA en Martijn Hendricks van de, de fractie, fractievoorzitter moet ik zeggen, van de VVD... die zijn genegen om nog even wat vragen eventueel te beantwoorden. Jij begon ermee, Kees. Ja, ik begon ermee en ik heb er ook uh, behoefte aan... om dat in ieder geval te delen met mensen uit Zandvoort. Uh, uh, wat er van de week gebeurd is, is verschrikkelijk slecht voor de politiek. En ik heb daar persoonlijk ook veel last van gehad. Dat komt mede omdat in de vorige periode... we uh, een soortgelijke situatie meegemaakt hebben... Uh, dat een wethouder weggestuurd is... Uh, terwijl er andere afspraken over gemaakt waren. En dat is door OPC het gebeurd. Dat weten we allemaal. Ik wil niet verder naar het verleden terugkijken. Maar natuurlijk heb je daar last van als je dit week, deze week een soortgelijke situatie meemaakt. Ik heb het namelijk zo ervaren. Uh, uh, Michiel is uh, uh, volgens mij, en dat kan, dat gebeurt bij mij ook wel, in de emotie terechtgekomen. Mede ook door mijn buurman die nu aangeschoven is. Toen de opmerking gemaakt werd. We hebben het ook over de heer, uh, de heer Kuipers. Toen een andere wethouder genoemd werd. En toen dacht ik, dit gaat verkeerd. Nou, het is ook verkeerd gegaan. En dat betreur ik heel sterk. CDA keurt heel sterk af wat daar gebeurd is. We hebben ook vragen gesteld naar de man om wie het gaat. Ik weet inmiddels wie het is. OPZ heeft mij na afloop verteld om wie het gaat. Ik vermoedde het voor die tijd. Het is de belangrijkste speler in het dossier. Dus wij wisten dat het wel degelijk ergens om ging. En dan niet alleen om die 4500 euro. Want het gaat om een miljoenenproject. Dus... De afkeuring voor het CDA is duidelijk geweest. Maar die afkeuring wilden we ook kenbaar maken. We hebben die avond aan anderen gezegd... dat wij een motie van afkeuring klaar hadden liggen. Eh, omdat wij, als het gaat om de afweging van belangen... Wierens heeft slecht gehandeld, duizendmaal excuses aangeboden. De OPZ is niet open geweest eh, die avond, slecht geopereerd. Maar het belang van Zandvoort is dat we kunnen besturen... En als ik hiervoor hoor zeggen, ja, dat zie ik dan wel. Nee, als we zo doorgaan, dan kunnen we, wel, uh, kunnen we het schudden... als het om de politiek gaat en om besturen. Dat zijn de consequenties die hierachter zaten. En ik vind die consequenties, die wil ik echt benadrukken... en ik ben blij dat ik jullie me de gelegenheid geven als uh, CDA... die waren, zijn verschrikkelijk groot. Vier jaar hard gewerkt, Zandvoort staat er goed voor... en op zo'n avond, en dat mag, daar heeft Michiel volstrekt het recht voor... voor uh, wordt dat uh, terzijde geschoven en is dat uh, minder belangrijk uh, geworden. Voor het CDA is dat belangrijk. Er staat zoveel op het spel wat in Zandvoort moet gebeuren, kan gebeuren... en met goede wethouders. En het is daarom dat ik absoluut wil zeggen... Michiel heeft ons nooit bijgepraat als het gaat om welke wethouder... dat zijn wethouder teruggetrokken zou worden. Dat betreur ik, want het is een kanjer, maar dat had hij moeten zeggen. En dat neem ik hem hoogst kwalijk als coalitiepartner... Die zoveel jaar met hem opgetrokken is. En uh, goede resultaten heeft neergezet. En ik heb deze statement die ik dus nu maak. Ik zie het ook als een statement. En daarvoor dank ik je. Dat wilde oh ja. ik absoluut maken namens het CDA. Want daar ben ik lid van en daar sta ik voor. Oké, okay, dankjewel. Um, even Martijn Hendricks. Wil je daarop reageren? Um, nou, ik kan me groot aansluiten bij die woorden. Um, kijk, de heer Kuipers. Heb ik, natuurlijk heb je met alle wethouders heb je wel eens politieke meningsverschillen. Daarvoor zitten we in de politiek. En daarom zijn we lid van andere partijen. Maar ik heb de heer Kuipers wel altijd een hele betrouwbare... integere, uh, gepassioneerde wethouder gevonden... die op zijn dossiers uh, echt, echt wel bergen werk heeft verzet en echt wel dingen heeft uh, bereikt voor zijn antwoord op een goede manier. Ik vind het heel jammer dat hij deze consequentie daaruit uh, heeft moeten trekken. En ik vind het ook jammer, en wat dat betreft sluit ik me aan bij wat, uh, wat de heer Mettes net zegt... jammer dat dat niet van tevoren op deze manier bekend is... dat D66 er zo zwaar in zat, dat dit een consequentie had kunnen zijn. Want hadden we daar... Uh, Beter wat langer over kunnen doorpraten, wat we kunnen vinden. Wij zijn nooit uh, op deze manier ingelicht dat dit een uh, mogelijke uitkomst kon zijn. En dat vind ik ook een, een verschil met bijvoorbeeld hoe, hoe de PVV erin zit. Die zijn de strijd gewoon met het open vizier aangegaan. Hadden van tevoren al gezegd uh, dat ze zo'n motie aan het overwegen waren. Dat ze het echt niet, uh, niet accepteerden dit. Uh, dat, daar heb ik dan meer waardering voor dan dat je op deze manier voor een verrassing uh, wordt gesteld. Goed, Asit van der veld, die zit daar uh, grof nee te schudden. Uh, Zou willen aanvulling ja. geven. Nou, uh, doe het alsjeblieft. Ja, het is maar een korte aanvulling hoor. Maar uh, in een van de schorsingen zijn wij door de burgemeester uh, bij elkaar geroepen, de fractievoorzitters. En daarom verbaast het mij, want ik zie hier een fractievoorzitter van de VVD ook zitten... waarin besproken werd wel of niet uh, de, de motie op tafel leggen en de consequenties daarvan. En daar is wel degelijk door de fractievoorzitter van D66 benoemd dat het hun zo hoog zit dat ze dan hun eigen fractievoorzitter... of sorry, hun eigen wethouder. wethouder zouden willen terugtrekken. Dus dat er nu beweerd wordt dat het niet besproken is, dat is niet waar. Dat Kees het niet weet, snap ik, ja, want die, die zat er niet, niet bij. bij. Nee, natuurlijk niet. Die is dan niet bijgepraat, dat is dan hun probleem. Maar het is pertinent niet waar dat het niet besproken is. We hebben zelfs nog moeten vragen of uh, de fractievoorzitter van D66... alsjeblieft wilde blijven zitten, want die wilde kwaad weglopen. Dus okay. niet zeggen, het is niet gezegd. Uh, even in de, met, in de microfoon, Martijn. Nee, uh, mevrouw Van der is Dit is namelijk het moment waarop we dat hoorden. En je verwacht bij dit soort dingen, als je dit overweegt en dit soort consequenties overweegt, dat je dat eerder hoort dan tijdens de verhaling zelf. En dit, deze schorsing was inderdaad een paar minuten voor de indiening van die motie. En die kwam op dat moment als een verrassing. En dat is die verrassing die ik net uh, probeerde aan te geven. Meneer Metters, ben je klaar? Ja, ik ben klaar. Het laatste moment is dat dus gebeurd. Oké, okay. ja. Martijn, klaar? Ja, wil nou, ik, ik wil nog wel één ding uh, rechtzetten... wat ik de afgelopen uh, tijd in de uiting ook van D66... Uh, wat mij daarin stoort, is dat ze een houding aannemen... alsof de rest zaken goed praat. Alsof andere partijen die 4500 euro als zo'n schenking doodnormaal vinden... en het niet melden van zo'n schenking heel normaal vinden. Terwijl we zijn die vergadering begonnen en je kunt het terugluisteren... met een ontzettend kritisch uh, debat. Bijna alle partijen waren zeer kritisch naar de handelswijze van OPZ... het gebrek aan transparantie... Het laatste moment waarop er is gehandeld. Het is, echt, het is op geen enkele manier goed te praten dat je zo'n schenking überhaupt al accepteert. en dat je dat daarna nog eens nergens meldt. Dat is absoluut niet goed te praten en dat heeft ook echt niemand gedaan. Maar waarom is die motie van wantrouwen tegen Berendsen dan weggestemd? Omdat... Dat vraag ik me dan af. Want iedereen vond dat het niet goed gehandeld is. Nou, en dat is omdat ze zegt: iedereen vond dat er niet goed gehandeld is, ook de heer Berendsen. Maar toch haalt en, die motie dan dat ik wel... het niet. Nee, omdat ook de heer Berendse inziet dat hij een fout heeft gemaakt. Ja, dat hij zijn is partij door, een fout heeft hij is gemaakt. Door het stof ik heb nog nooit een wethouder gezien die zo diep door het stof ja, is gegaan. Absoluut. En dan vind ik ook dat, een, een, dat mensen ook een tweede kans verdienen. En uh, ik heb het ook een gele kaart genoemd. Dat, dat is een hele serieuze uh, uh, stelling. Dat, dat, dat legt die man onder een vergrootgras. Dat maakt het gevoelig. En dat is ook terecht. Hij heeft fout gemaakt. en heeft dat zelf erkend. En dan vind ik dat je ook uh, mag verwachten dat mensen kunnen leren van fouten. Oké. Okay. Wil je nog wat zeggen? Ja, je hebt eerder is de vraag gesteld hoe verder. En dat is natuurlijk een heel terechte vraag. Uh, uh, want Zandvoort moet verder. Een mooie gemeente. Kan zo, er gebeurt zoveel. Er moet zoveel gebeuren. Dus uh, ja, mijn oproep is ook uh, uh, laten we daar uh, vooral voor gaan. En uh, naar D66 toe wil ik hier nogmaals zeggen dat in de avond, uh, de, de beurste avond, uh, het CDA nadrukkelijk heeft gezegd: uh, uh, blijf, uh, blijf meedoen. Dat is ook gezegd tegen de heer uh, uh, uh, Hendricks, VVD en OPZ. Uh, hou hem breed en uh, uh, blijf Zandvoort besturen met een goede wethouder. Uh, dus hoe verder het is een beetje een oproep wat ik eigenlijk aan het eind doe dat is nodig voor Zandvoort. Ja, we gaan het zo meteen aan het college vragen. Heren en mevrouw dank u wel voor uw medewerking nog heel even muziek en dan vragen we de heren van het college om aan tafel te komen zitten. Politiek uur van ZFM, ZFM. Maar we zitten in de studio en niet bij Hotel Hoogland. En ja, wij zijn het er wel mee eens eigenlijk. Aan tafel, de heer Bluis en Meijer, burgemeester en wethouder. Goedemorgen luisteraars. Goedemorgen. Goedemorgen. Hartelijk welkom. Uh, mijn eerste vraag, hoe verder? Meneer Meijer. Uh, ja, dat, dat, dat is denk ik ook de vraag uh, waar we de afgelopen dagen mee geworsteld hebben. En dat is een vraag die door de politiek beantwoord gaat worden. Want in dit stadium is het essentieel dat iedereen zijn rol en verantwoordelijkheid goed kent. En ik verwacht dan ook, en daar heb ik ook de raadsvergadering mee afgesloten... dat we even een moment rust betrachten om alles even op ons te laten indringen. We zijn mensen, dat moet indalen. En dan vervolgens ga ik ervan uit dat de fractievoorzitters elkaar gaan opzoeken... en gaan kijken van, nou, wat is er gebeurd... Wat zijn dan mogelijke vervolgstappen? Wat moet er wellicht worden gerepareerd? Nou, U kunt zich dat allemaal voorstellen. Kunnen ze daar het recess voor gebruiken of moet dat na het recess gebeuren? Um, ik denk dat het goed is dat het denken uh, eigenlijk na dit weekend al gebeurt. Maar ook dat, uh, ik ben het net niet voor niks begonnen met de opmerking dat uiteindelijk nu de politiek aan zet is... Dat is het mooie ook van dit stelsel. En als iedereen daar zijn rol en zijn verantwoordelijkheid goed in oppakt en vervult, dan komt dat ook vanzelf. Meneer Bluis, u heeft uh, het pijndossier toegeschoven gekregen. Ja, dat, ja nou, zeg ik, ik wacht eerst even de politiek af, dus ik ga ook met de reces maar dan. Hè? Dat is dan het beste, <laughs> denk ik. Nee, nee, eerst nog even op wat meneer Meijer ook zei. Ik, ik denk dat het heel goed is dat er even een rustmoment is. Ik denk dat. Dus dan meer een advies uh, als uh, oud-politicus. Ga ook vooral met elkaar in respect. Probeer ook elkaar uit te leggen waarom wat gebeurd is. Dat zag je nu ook al. Want er zijn verschillende ideeën van wat had er anders kunnen gaan. en Hoe hadden we het beter kunnen doen? Maar come on speaking terms zou ik zo zeggen. Want aan de andere kant is er nog gewoon een uitvoering van een raadsprogramma. Waar nog steeds, ik, ik heb alleen maar gehoord dat er één, één partij nu uit het raadsprogramma staat... Dat was ook niet de discussie. Dus daar moeten ze vooral ook over nadenken. Er is een raadsprogramma. Is D66 uit het raadsprogramma? Nee, nee, daarom. De, alleen de. de, de alleen de PVV, alleen PVV, oh, nee, GWZ oh, heeft uh, ja, ja, de rest, ja, dat aangekondigd. Dus, dus ik ga ervan uit. Want er, het woord coalitie en dat is niet aan de orde. Er zit een bestuur, college en gemeenteraad. die de opdracht aan het college hebben gegeven. om het uitvoeringsprogramma uit te werken. En wat dat betreft, dat gaat gewoon door. Ik heb het beeld gekregen woensdag dat er wel weer coalitie in de oppositie was. Ja, dat is uw beeld. Dat is niet het goede beeld, denk ik. Nou, dat komt wel zo door. Ja, zo komt het door. Dus daar moeten ze met elkaar, misschien is dat wel de eerste vraag waar ze met elkaar over nadenken. Hoe willen we nu verder? Willen we nu verder op basis van wat we hadden afgesproken? Nou, dat gaan ze uitzoeken. Nou, daar, daar moeten wij misschien als college dan ook op anticiperen. Maar vooralsnog heb ik geen signaal gehad dat het uitvoeringsprogramma niet uitgewerkt moet worden. Er moet een begroting komen. Dus wat dat betreft gaat het wel door. Dat is gewoon de dagelijkse praktijk. Maar, maar mag ik daar iets op aanvullen, Uiteraard. meneer Van Nes? Uh, want u, u schetst net het beeld. Uh, als ik hem even hoog, hoog over aanvlieg van afgelopen woensdag in de vergadering. En je plaatst hem even in de context waar we in zitten. Want dat is natuurlijk wel van belang. We zijn in Zandvoort, in deze gemeente, begonnen met denk ik wel iets nieuws, iets revolutionairs. Tussen aanhalingstekens. Hè? Dat is een hele andere wijze van werken met elkaar. En dat gaat met vallen en opstaan. En natuurlijk zie je dan beelden vanuit het verleden... maar je ziet ook beelden waarin wel degelijk dat vernieuwende aandacht heeft. En die mix die maakt dat ik daar wel vertrouwen in heb... dat we met een zekere rust, maar ook een reflectie naar elkaar... zoals meneer Bluis net zegt, wel weer een eind gaan komen. Want het is heel menselijk en heel logisch dat je af en toe ook even een stap terug doet. Oké, okay. we gaan een stapje terug. We gaan naar het stapje terug dat u te horen kreeg van de donatie van 4.500 euro... Wanneer is dat geweest? Ik heb dinsdag uh, laat in de middag dat uh, bericht gekregen. Dat, dat, dat was dus na het vonnis van de rechter? Ja, uh, het vonnis van de rechtbank... waarin uh, de rechtbank ons heeft opgedragen... om opnieuw een, een bepaald proces uh, te doorlopen. Dat is, uh, nou, ik was op vakantie uh, op dat moment. Maar volgens mij is dat met een kijk... ik werd houden Luister aan, ergens in juli uh, gekomen. Ik ben, uh, nou moet ik goed nadenken, want volgens mij ben ik al bijna twee weken terug van vakantie. Uh, maar het voelt bijna als een maand. <laughs> <laughs> uh, ik ben, wanneer ben ik begonnen? Ik denk 30 of 31 juli. Op, op de een maandag. dinsdag in ieder geval. Ja, op een maandag, maar op een ja, dinsdagmiddag weeg ja. ik dat uh, bericht. En, en daar ben ik vervolgens, wel dat, dat hoort ook, dat heb ik ook in de vergadering uitgelegd... bij mijn verantwoordelijkheden als burgemeester, dat het ene bericht weet je zo en het andere zo... En dit bericht was voor mijn gevoel ja, dat dat moest gelijk worden toegelicht. Nu hebben we integriteitscommissie. En waarom is die niet ingeschakeld? Omdat de burgemeester als kerntaak heeft het behartigen van de integriteit. En dat heb ik ook in de raadsvergadering gezegd. Wij hebben tot nu toe het beleid gehad dat daar waarin er casus vraagtekens zijn... of er onduidelijkheden of eh, je op een andere wijze mee om zou kunnen gaan... Dan wordt de commissie bij elkaar geroepen als klankbordcommissie. Het is niet de commissie die erover gaat. Okay. Uh, Hoe serieus was uh, het aanbod van de wethouder om terug te treden? Um, eigenlijk is dat de vraag die u aan wethouder zou moet stellen. Want als ik daar, uh, ik kan er wel een gevoelsantwoord op geven, uh, want ik heb ook in de raad gezegd, ja, uh, dat was een rollercoaster van emoties die uh, bij wethouder Berends uh, binnenkwamen. En uh, toen heb ik ervoor gekozen, en zo zit ik ook in elkaar... dat ik dan even uh, een onverwacht antwoord teruggeef. Dan het gesprek aanga, Want ik, ik respecteer als mensen zeggen... in ratio, deels met emotie daarbij, ik stop ermee. Maar als ik merk dat de overhand de emotie is... in combinatie met andere zaken... dan ga ik wel een spiegel voorhouden en zeggen van... Is dit werkelijk wat je bedoelt? En dan krijg je ook een echt gesprek in mijn beleving. En dan gaat het ook om dingen die mensen raken. Nou leven we in een tijd dat er voortdurend sprake is van integriteit. Met name ook in de politiek. Uh, hoe serieus kan je aannemen dat dit gebeuren niet op het netvlies van deze wethouder heeft gestaan? Ja, dat is een, een, een vraag die vooral door iedereen, door iedere ontvanger van hoe een wethouder daarmee omgaat, beantwoord moet worden. Ik heb in die dagen, want voor mij is ook duidelijk, dit is de schijn van. Dat is waar we hier over praten. Hè? Um, en ik heb in die dagen, in de gesprekken die ik met wethouder Berendsen uh, heb gevoerd. Daar ontstaat bij mij het gevoel van, ja, hij ziet dat dit inderdaad gewoon eerder gemeld moeten worden. Hij ziet dat hij daar, ik citeer maar zijn eigen woorden... stom, dom, onverstandig heeft gehandeld. Dan kun je allerlei kwalificaties opplakken, Maar dit is wel de kern van wat uw vraag is. Is er nog voldoende vertrouwen in het feit dat iemand daarvan leert? En kun je daarmee verder? Want bij een schending van de gedragscode is de volgende stap... hoe ga je daarmee om? Ga je naar de meest ultieme vorm? Dat is uh, opstappen. Of kun je een andere vorm realiseren die wel nadrukkelijk maakt dat iemand dat ook ziet... en dat ook gewoon letterlijk zegt en zijn excuses aanbiedt... vrij vertaald door het stof gaan met nog wat aanvullende maatregelen daarbij. Want dat is wel nodig. Er is een schending, dus je moet daarop repareren. Nou, dat zijn allemaal varianten en dat is aan ieder orgaan. Het college heeft daar zijn eigen verantwoordelijkheid in. Ik heb daar als burgemeester een eigenstandige verantwoordelijkheid in... En de raad heeft daar ook een verantwoordelijkheid in. Dus al die lagen worden daarin doorlopen. In hoeverre heeft dit de bestuurskracht van Zandvoort opnieuw aangetast? Uh, nou, dat is een, uh, dat is een uh, ingewikkelde vraag om daar een ja of nee op te zeggen. Ik denk dat dit uh, op de korte termijn wel even een deuk geeft. Uh, en ik hoop dat met het totaalbeeld wat ik net al aan het begin schetste dat we daar vanuit dat lerende aspect... want ik zie dit wat met mensen doen... en ik zie mensen ook veranderen in die beelden... en in die opvattingen... dat we daar versterkt uitkomen. En dat kan. Die overtuiging heb ik. Dat past ook in dat beeld. Nou hebben we... En dat zal maar blijken de komende ik bedoel, maanden. Ik bedoel bij hogere bestuurlijke organen. Laten we zeggen de commissaris van de Koning. Nou, de commissaris van de Koning is op vakantie, weet ik. Maar je zal het ongetwijfeld horen. <laughs> ja, ik, ik vermoed na zijn vakantie. Uh, ik... Uh, nou, ik, ik ken de commissaris uh, als iemand die daar ook met een zekere ratio naar kijkt. Uh, en die kijkt vooral van hoe gaan we ermee om en hoe pakken we het aan. En als dat uh, uitlegbaar is, hè, want wij doen uiteindelijk deze dingen voor onze samenleving en daar zit een hogere laag boven. Maar Als dat uitlegbaar is, dan denk ik dat hij dat ook accepteert en dat daar geen rafels zullen ontstaan. En natuurlijk is het aan mij om in de komende tijd als ik hem uh, ontmoet daar informeel ook eens met hem over van gedachten te wisselen. Want is daar wel een rafel, ja, dan kan ik dat terugkoppelen. Want niemand heeft belang om uh, ongelukkige zaken of gewoon domme dingen om het zomaar eens te zeggen, onnodig extra rafels te laten veroorzaken. We hebben gisteren bericht gekregen dat uh, OPZ via de voorzitter het bedrag terug gaat storten. Wat is uw mening daarover? Ik denk dat dat buitengewoon verstandig is. Punt. Ja, ik, ik probeer vooral... Het voor is al... als het naar de maaltijd. Um, <tosses> dat zou kunnen. Um, en dat heeft... Uh, nee, nee ik, ik ken niet de achtergrond van, die, uh, van dat besluit. Nogmaals, uh, misschien is het zo dat het aan de voorkant uh, misschien nog wat andere effecten had opgeroepen. Maar ook dat, daar wil ik pas dieper op ingaan... als ik dat heb besproken met OPZ. Okay. Want anders ga ik in aannames vervallen. En dat wil ik in deze fase juist niet doen. Juist ook omdat we een eigen verantwoordelijkheid daarin hebben. We gaan even naar meneer Bluis, want uh, die zit er ook eigenlijk. Ja, dat begrijp ik. Lekker hoor. Luister luistert, je luistert nou. hoor. Is master's voice. Ja. <laughs> zit in het bijprogramma. <laughs> Oké. Okay. Um, het pijnprogramma. Het pijndossier heb je nu. Ja. Um, Gaat er iets anders? Uh, wat, wanneer gaan we weer verder? Nou, we, we, Waarmee we gaan, gaan we verder? Nou, waar gaan we, we hebben besloten om in beroep te gaan. We hebben besloten om... Uh, om uh, een analyse te maken. Voor en nadelen. De scenario's. En dat eerst met de gemeenteraad te gaan delen. Ondertussen wel het proces op te starten. En daarna pas in gesprek te gaan. Dus dat gaan we oppakken. Na het reces gaan we dat weer oppakken. En dan gaan we... Alles bestuderen en bekijken. En vooral gaan we met de gemeenteraad daar vooraf goede afspraken over maken. En vooral niet alleen maar afspraken van het staat op papier. Ik zal Als ik het blijf doen, want het moet nog besloten worden, ik ben nu secoen dus, Ga ik wel echt diepgaand met ze in gesprek. Niet alleen over wat er precies staat, maar ook hoe we er met elkaar recht in de ogen kijken. En niet, niet afwachten, op waar kan het nu weer fout gaan. Dus commitment van bestuur en raad. En dat, is, dat gaat verder als alleen maar iets op papier zetten. Ik begrijp dat de rechter ook de kaders vernieuwd wil hebben. Gaat dat gebeuren? Ja, dan moeten moet wat kaders aangepast worden... zoals de rechter dat heeft aangegeven. Maar we gaan die risico, eerst die risicoanalyse doen. En omdat dat nodig is... omdat ik ook niet zomaar zie, als we het gewoon weer hetzelfde doen als wat we hebben gedaan... dan zie ik het gewoon ook weer niet goed gaan. Want dan komt er weer een verliezer en een winnaar. En het begint. Dus we moeten dat... Zorgvuldig overwezen. En we zullen de risico's in kaart moeten brengen. En dan zal de raad ook moeten weten welke dat zijn. En dan mogen zij dat ook mede beslissen. En als we dan een route kiezen. Dan moeten we er met z'n allen ook achter blijven staan. Wij ja. hebben dit project in feite al het Waterloopproject genoemd. Waterloopplein. Ja. En nee, Waterloop. Omdat er al veel mensen gesneuveld zijn. Mm -hmm. Maar um, even terug naar de portefeuilleverdeling. Dat is een kwestie van BMW zelf. Ja. Waarom is dit pijndossier eigenlijk in handen gekomen van een amateur? Nee, ja, maar het mooie was, hadden, uh, meneer Berends heeft het opgepakt, Openzet in de rol van de leeuw. Ik heb, ik heb altijd geleerd, je moet altijd in de rol van de leeuw zitten. Ik ben secundus geworden. En het proces, we hebben twee maanden nu op dat dossier samengewerkt. En dat, was, dat liep top. En, en, en, en natuurlijk, iedereen, oh, meneer Berends is vooringenomen. Uiteindelijk hebben we twee, en dat, zijn de besluiten, dat kunt u terugzien in de besluiten die het college heeft genomen. Daaraan kan je ook zien dat er op dat dossier inhoudelijk echt geen belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden. Want dat is het eerste waar ik, kreeg... dus een schijn van belangenverstrengeling ga ik denken, hé, ik heb twee maanden met meneer Beers aan het project gewerkt. Wat is er gebeurd? Waar moet ik, waar moet ik als college-lid, let op, als college niet als politicus en hoe ik over een oudere partij moet denken, want dat is mijn rol niet. Hoe moet ik als wethouder? Het vertrouwen, naar jou kijken in je ogen... heb ik het vertrouwen nog in je? Dat kan ik bij Joop Weerense alleen maar baseren... op de twee maanden dat ik met hem heb gewerkt in dat dossier. En daar is hij gewoon prima in geweest. Daar heb ik geen enkele verschijn in belangenverstrengeling heb ik daar geproefd en gevoeld. Tegendeel zelf. Hij wist donders goed dat hij in het hol van de leeuw zat. Dat hij moest opletten. Dat hij niet moest denken, oh, maar ik ben... Voor dit of dat of zus en zo. Nee, er staat ook in dat we nog een bestemmingsplanprocedure hebben. Dat allemaal benoemd en we gaan ook in beroep. Iedereen had verwacht, oh meneer Behrends, gaat het beroep wel tegenhouden. Heeft hij niet gedaan. Hij heeft wel gezegd, want dat we dan ook hem verweten. Hij heeft wel gezegd, maar ik probeer het wel uiteindelijk op termijn te voorkomen. Omdat ik vind dat we eigenlijk op speaking terms moeten zijn. Dus, dus dat is het verhaal. En dat is ook de reden waarom wij niet het vertrouwen in de heer Berens hebben opgezet. Maar mevrouw Vijen, want wij hebben dat, dat proces gevolgd. Mm -hmm. En dan vervolgens komen er nog aantijgingen in de gemeenteraad. Ja, meneer Berens heeft bij de rechtszaak dit. Nou, meneer Berens heeft zich helemaal niet met de rechtszaak bemoeid. Want ik was de wethouder die daar toen zat. Dus ik moest dat dossier verdedigen. Wat dat betreft. Nog heel even. Op het niveau op. van wethouder is dat de nog, reden waarom wij Maar even wij zo kijken naar de rest hebben. van het jaar, want het prijs schiet al aardig op, meneer Bluis. Um, de rechter heeft bepaald dat het ultimo 2018. Opnieuw opgestart moet worden. Dat is kortdag. Redden we dat? Ja, nou kijk. In principe, om die, als je die kaders moet aanpassen en, en, en dat, dat in besluitvorming doen, dan, dan moet dat gewoon lukken. Want kijk, we hoeven helemaal niet alles over te doen. Het gaat om een aantal vragen en een aantal processen die we door moeten lopen en afstemming moeten plaatsvinden. Dus het gaat vooral om het kader integriteit. Daar ging het om. En, er moet een, en de moet moeten opnieuw beoordeeld worden. Uh, nou, daar moeten we naar kijken hoe we dat precies doen en hoe we dat afspreken. Dus daar zie ik helemaal niet zoveel problemen. Is er nu ook ruimte voor andere deelnemers? Nee, dat nee, heeft de rechter ons niet opgedragen. De rechter heeft gedicteerd, hè, bijna, wat wij moeten doen. En vervolgens heeft hij een aantal dingen beschreven waar wij het helemaal niet mee eens zijn. Dus het gaat daar ook wel om het imago van de gemeente. En van de gemeenteraad, waar de rechter anders over denkt. Maar oké, okay, dan weer over de, een uur nog. Uiteindelijk toen, over, toen de beslissing viel... dat het te worden, eh, toen deden er maar twee architecten mee. Want eentje was buitengesloten. Gaat dat nu weer gebeuren? Nee, dat is, dat, wat je nu vertelt is echt niet waar. Jawel, er waren twee, het, je konden twee, twee ja, plannen. Nee, kiezen. Nee, nee, nee, nee. Niet uit drie. Nee, uiteindelijk waren er drie plannen. En met de gemeenteraad was afgesproken dat het college zou opgeven welke plannen er waren. De puntverdeling was. En vervolgens een college geeft een advies. Het advies van het college was gezien het, de. de 21-20 punten, dat wij geen voorkeur hadden voor alle, maar voor die twee. En dat wij vonden, omdat de score van die andere zo laag was, dat dat moest gebeuren. Dat was een advies van het college. En dat was allemaal gecommuniceerd, dat was het proces ook. En uiteindelijk zou de gemeenteraad mogen kiezen, en er stond ook nog bij, van en u mag ook kiezen voor het andere plan. Alleen dan zijn de consequenties bijvoorbeeld over de mate van integraliteit, die zijn voor u. Dus het, dus het is steeds zo geweest. En mag ik daar iets over zeggen, meneer Van Nessen? Kijk, een Ten woord als uh, buitengesloten... daar zit een soort zacht uh, oordeel in. Hè? Terwijl wat Wethouder Bluis zegt over dat proces klopt precies. Op basis van de rangschikking van het hele zorgvuldige ambtelijke voorproces... kon je zien dat de verschillen in punten aanzienlijk waren... tussen de nummers 1 en 2 en 3. Toch? Er in dat dat het gevoel van. ontstaat van dat dan iemand wordt buitengesloten... dat is prima... Dat is niet de intentie, nog de berichtgeving, nog de woordenkeus van het college. Ja, u zegt daarom zelfs, nuanceer ik hem. U zegt dat het een zorgvuldige puntenweging is ja. geweest, maar daar wordt in de gemeenschap vraagtekens bij gezet. Zeker. Maar dat is iets anders. Als iets, iets anders, daarom ja. eh, val ik even over dit woordje. In een gevoelig dossier. Kijk, en je ziet daarmee ook dat in zo'n gevoelig dossier taal ook al een dingetje wordt. En hoe goed we dat ook proberen te doen. Het komt bijna altijd anders binnen bij degene die ook andere keuzes wil. Dat is on onontbeerbaar. En als dat vertrouwen al flin te dun is, gaat dat alleen maar versterkt worden. Dat maakt zo'n dossier complex. Goed, eh, heren Tom, heb jij nog vragen? Nee. Ik ook niet meer. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Heel veel succes bij uw werk. En, waarvoor... en heel veel sterkte. Ja, uiteraard. En om kwart voor drie graag iedereen aanwezig op de Rata in verband met de veiling voor de makrelen. Voor een goed doel. Dat het leven gaat door in Zandvoort. Dank u wel. We gaan even straks verkondigen. Um, dit programma is uh, gemaakt in ieder geval... de techniek deed jacques Joseph Duinmeijer. De redactie was van Gert van Kuik, eindredactie van Gerry Rutte. De koffie werd ook door Geri Rutte verzorgd, Dankjewel. Het eerste uur werd gepresenteerd door Irene de Jagen en Kon en Tom Hendricks. En ik zei de gek. En we het tweede uur op onze man. En die promen. gek heet ja, van is. Joop van Joop <laughs> okay. van Dank u vriendelijk voor de aandacht en uh, graag tot de volgende keer. Weer, weer. Weer die weer die Niente più te leggen aan deze luien. Niente meer aan Weer, weer. En ook in het tempo grigio, pieno di musica en die uomen die ti zien, het It's wonderful, het wonderful, het wonderful, Good luck, my baby. It's wonderful, andere wonderful, het wonderful, als we move you, chips, chips, dat dit nu die duci, boon, cibobo, dat dit nu die duci, boon, cibobo, dat dit dit.